Reputatie Coaching, podcast nummer 12. Hallo en welkom bij de Reputatie Coaching podcast. In deze podcast deel ik nieuws uit de internet- en contentmarketingwereld... en geef ik praktische tips over hoe je vandaag al kunt beginnen... met het verder opbouwen van je online reputatie... en het vergroten van je vindbaarheid op internet. Zo zorg je ervoor dat je meer potentiële klanten naar je site trekt... en dus meer omzet en dus meer winst kunt maken. Mijn naam is Eduard de Boer... Ook wel bekend als de reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. Tjonge jonge jonge, de afgelopen week heb ik weer zoveel leuke en interessante artikelen gelezen. Het was gewoon lastig om te moeten kiezen. Het liefst zou ik ze allemaal behandelen, maar dan wordt de podcast wel helemaal erg lang. Dus de onderwerpen die ik voor deze twaalfde podcast voor je heb uitgekozen zijn als eerste. Minder links in Google Webmaster Tools. Ten tweede, vitamine F en vitamine T vakanties. En als derde, iets over de grootste dreiging voor Yelp en recensies in het algemeen. Afgelopen week was het Valentijnsdag, dus daar heb ik ook nieuws over. Als laatste onderwerp heb ik zeven zinloze SEO-activiteiten voor je. Een goede anderhalf tot twee weken geleden ontstond er grote paniek in de diverse SEO-communities en online groups, etc. over het feit dat een boel mensen opeens veel minder backlinks zagen in Google Webmaster Tools. Ik las in een artikel van Barry Schwartz op SearchEngineLand.com dat werkelijk tientallen mensen dit probleem leken te hebben. Uiteindelijk was het een kleine hiccup in Google Webmaster Tools en was het in iets meer dan een week opgelost en hadden de webmasters hun felbegeerde linkjes weer terug. Zo zie je maar, soms kan zelfs de techniek bij Google falen en als je heel erg veel waarde hecht aan alle getalletjes die je overal kunt meten, dan kan ik me voorstellen dat je behoorlijk in de flipstand schiet als je resultaten van de ene op de andere dag zo ziet fluctueren. Tja, dit soort storingen gebeuren veel vaker... dus als jou zoiets overkomt... raad ik je aan om rustig te blijven, als eerste. En niet meteen de ondergang van de wereld te vrezen. Ga op internet op zoek of er anderen zijn met hetzelfde probleem... of ga op zoek naar de oorzaak. Ga niet direct je hele website omgooien... in de angst dat je überhaupt iets verkeerd hebt gedaan. Mocht dit namelijk toch gebeurd zijn... dan kun je per direct waarschijnlijk toch niet veel aan doen. Maar meestal loopt het dus gewoon goed af... En blijkt het het gevolg te zijn van een storinkje ergens in een paar regeltjes programmacode. Vitamine F, heb jij er ook zo'n behoefte aan? Of heb je geen idee waar ik het over heb? Nee, het is geen voedingssupplement of iets dergelijks. Vitamine F staat voor Facebook vakantie. Wat dat betreft kan het ook vitamine T heten voor Twitter vakantie. Je leest steeds meer op internet dat mensen moe worden van al hun drukte... op de diverse sociale media zoals Facebook en Twitter. Op de site marketingland.com... Las ik in een artikel dat 61% van de 1006 geïnterviewde volwassen Facebook-gebruikers toegaf een paar weken geen Facebook-gebruik te hebben, omdat ze het gevoel hadden dat ze er even afstand van moesten doen. De redenen liepen uiteen van te druk, geen tijd voor, dat zijn 21%. Geen interesse meer, dat was 10%. Pure tijdsverspilling, geen relevante content, dat was ook 10%. En verder vonden mensen gewoon dat het te negatief was en te veel tijd aan besteden of dat ze geen internettoegang hadden. Slechts 2% waardeerde real life, dus interactie met mensen in het echte dagelijkse leven, waardevoller... en komisch genoeg had 1% er problemen mee vanwege religieuze overwegingen. Zelf ben ik ook af en toe wat minder op de sociale media te vinden, in ieder geval privé. Bij mij is de oorzaak dat ik gewoon niet voldoende tijd heb om alle berichten van iedereen te lezen. Ik ben gewoon te druk met een aantal zaken die voor mij gewoon hogere prioriteit hebben. Zo heb ik dan ook een aantal mensen van mijn Facebook tijdslijn gehaald... En ja, ik ben nog wel met ze bevriend. Die mensen die posten voornamelijk alleen maar plaatjes met in mijn ogen onzinnige teksten. Nou, deze worden in ieder geval dus niet meer getoond. Op diverse Twitter-accounts heb ik het aantal mensen dat ik volg teruggebracht van tussen de 800 en de 900 naar iets meer dan een dozijn. De rest zit op Twitter verdeeld op een aantal lijsten. Dat is heerlijk rustig. Maar die tweets zie ik dus in ieder geval niet op mijn tijdslijn. Als ik wil kan ik ze bekijken, maar het hoeft niet. En ik vind dat mensen dit niet persoonlijk moeten opvatten. Ze kunnen me nog altijd bellen of een berichtje sturen die ik dan ook zeker lees en waarop ik ook zal antwoorden, al is het mogelijk iets vertraagd als gevolg van de drukte. Waar ik benieuwd naar ben, is jouw ervaring als luisteraar. Je luistert nu naar de podcast of je zit deze tekst in de vorm van een transcriptie te lezen, dus dat volg of lees je nog wel. Maar ben je ook steeds net zo fanatiek op de diverse sociale media zoals Facebook en Twitter als voorheen, of wordt het bij jou ook minder? Heb je ook het gevoel dat je eventjes een vitamine F of T vakantie nodig hebt? Of heb je recentelijk misschien een tijdje afstand genomen van de sociale media? Laat het onderaan de transcriptie van de podcast weten door een reactie te posten. Je kunt de transcriptie van deze podcast trouwens vinden op www.reputatiecoaching.nl slash podcast streepje 12. In het voornoemde onderzoek werd de kandidaat ook gevraagd of ze in 2013 meer of minder tijd op Facebook dachten te zullen doorbrengen. Daarop antwoorden 3% dat ze verwachten meer tijd te zullen doorbrengen. En 27% verwacht minder tijd te zullen doorbrengen op Facebook. Maar liefst 69% verwacht dat het ongewijzigd blijft. Je kunt de exacte getallen doorlezen in het artikel... wat ik onderaan de transcriptie in de show notes heb gelinkt. Dan over Jelp. Jelp loopt gevaar. Ondanks dat ze in het vierde kwartaal van 2012 een recordomzet hebben geboekt... hebben ze niet navernand veel winst gemaakt. Sterker nog... Volgens een artikel op localseoguide.com hebben ze zelfs 5,3 miljoen US dollar verlies gemaakt. Natuurlijk zijn Facebook, Foursquare en sinds vorig jaar My Google+ Local een bedreiging voor Yelp. Maar het grootste gevaar volgens de schrijver van het artikel zit erin dat er langzamerhand zoveel sites komen waar ondernemers moeten betalen om goed gevonden te worden. Dus krijgen de diverse lokale marketingondernemingen minder inkomsten om personeel voor de desbetreffende regio of stad aan het werk te houden, hetgeen weer een negatief effect heeft op de omzet al daar. Ergo, een en ander komt dan in een neerwaartse spiraal. Volgens anderen is Yelp de grootste bedreiging voor zichzelf. Vooral in de VS houden ze er nogal erg pusherige activiteiten op na om certeesjes en extra advertentiemogelijkheden te verkopen, etc. Een probleem wat alle review sites langzaam aankrijgen, is de grote hoeveelheid fake reviews. Yelp heeft op zich ontzettend goede spamfilters, maar die staan dikwijls zo strak afgesteld... dat ook reviews van echte mensen plotsklaps naar de eeuwige magneetvelden verdwijnen. Yelp is daarin echter niet de enige, want de discussiegroepen van Google staan vol met verdwenen reviews... waarvoor geen verklaring is, nog een acceptabele verklaring voor wordt gegeven. Zelf heb ik er ook iets onder geleden. Zoals je wellicht weet, heb je op Google Plus Local tenminste 10 reviews nodig voor je Google Plus Local vermelding voordat deze met de inmiddels bekende Zaggert-scoren van maximaal 30 punten worden vertoond in de zoekresultaten. Ooit had ik voor oranfotografie maar liefst 14 reviews, allemaal van echte bruidsparen en echte bedrijven. Maar door het aanscherpen van de algoritmes van Google hebben wij op dit moment nog maar 10 over. Op een gegeven moment zaten we zelfs op 9 reviews en waren dus gewoon 5 verdwenen. Een ander probleem met al die review-sites is dat 1... Ondernemers langzamerhand geen idee meer hebben waar ze hun klanten of patiënten om reviews moeten vragen. En twee, de mensen die op internet op zoek zijn naar informatie zien letterlijk sterretjes voor ogen met al die reviews en worden blind voor alle reviews en recensies. Toch raad ik een ieder aan gewoon door te gaan met het verzamelen van reviews door klanten of patiënten. Vraag eens om deze te posten op Google Plus Local, Facebook, Yelp of lokale of branche specifieke reviewsites. En vraag natuurlijk niet iedereen om op al deze sites een review te posten. De kans dat je er dan überhaupt eentje krijgt, wordt dan al tot een minimum beperkt. En vergeet Jelp niet. De reden dat ik dit zeg, is dat Jelp recensies je helpen in Apple kaarten, die app op de iPhone... om boven je concurrenten te worden getoond als mensen bijvoorbeeld zoeken op de zoekterm Bloemister Rotterdam. Met andere woorden, je moet dus wisselen in de sites waar je reviews verzamelt... Zo bouw je gaande de tijd een aardig arsenaal aan recensies op. En denk erom, Google verwacht heus niet dat je maandelijks tientallen recensies verzamelt. Als je dat doet, gaan er bij alle social media sites echt alarmbellen af. Nee, als het je lukt om per maand één à twee recensies erbij te krijgen, ben je op zich al spekkoper. Een laatste tweetal tips over recensies en dan ga ik door met het volgende onderwerp. Probeer zoveel mogelijk de diverse recensiesites in de gaten te houden om te zien of er nieuwe reviews over je worden gepost. Zo kun je snel en adequaat inspringen op mogelijk negatieve reviews die mensen posten. In vorige podcasts heb ik al genoeg verteld over hoe je je reputatie daarmee mogelijk kunt redden. Een andere tip ten aanzien van de reviews op de diverse sites is Vertrouw niet dat ze eeuwig zullen zijn. Met andere woorden, websites komen en websites gaan. Maak dus een apart document op je eigen computer of ergens in de cloud, bij bijvoorbeeld Google Docs, waar je alle recensies naartoe kopieert en plakt. Bewaar ook de naam, datum en zoveel mogelijk andere gegevens bij elke recensie en natuurlijk de bron waar je hem vandaan hebt. Deze recensies kunnen dan ook altijd hergebruiken en ik raad je ook zeker aan ze op een pagina of op meerdere pagina's op je site te zetten. Wauw, dat was weer een heel stuk over recensies... en het werd onverwacht eigenlijk even wat langer dan gepland. Dus ga ik snel door met het volgende onderwerp. Valentijnsdag. Valentijnsdag is genoemd naar de heilige Valentijn... die leefde in de derde eeuw voor Christus. Bijna 200 jaar later, in 496 na Christus... werd 14 februari door paus Gelatius I uitgeroepen... tot de dag van de heilige Valentijn. Het opmerkelijke is dat er in 496 na Christus weinig bekend was over de heilige Valentijn. Valentijn werd genoemd als een van degenen die... terecht door mensen wordt vereerd, maar wiens daden slechts aan God bekend zijn. Op zich is het enigszins vreemd dat er een dag wordt uitgeroepen voor iemand... van wie niemand meer weet wat deze gedaan heeft. Ook is de relatie tussen de heilige Valentijn en een dag voor geliefde... iets wat onduidelijk op deze manier. Nou, tot zover een korte blik naar de onlogische geschiedenis hiervan. Valentijnsdag is afkomstig uit de Verenigde Staten. Men wenste daar meer nadruk te leggen op liefde dan op anonieme liefde. In de jaren negentig werd Valentijnsdag ook in Nederland populair. Veel retailers begonnen Valentijnsdag aan te grijpen als manier om de verkoop van cadeaus te bevorderen en met succes. Wereldwijd kwam een Valentijnsdag merchandise op de markt. De verkoop op Valentijnsdag is ten opzichte van vorig jaar met maar liefst 500% gestegen. Maar dat is dan de online bloemenverkoop in zeven Europese landen te weten. Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Duitsland, Nederland en Oostenrijk. Hiervan kwam 10,4% van de online aankopen van een iPhone of iPad. Volgens IBM komt inmiddels al 14,5% van alle bezoekers... aan een website van een retailer via een mobiel apparaat. En om een idee te geven, in 2009 was het totaal aantal online aankopen vanaf een mobiel apparaat slechts zo'n 1%. Ik denk dat de afgelopen Valentijnsdag een boel bloemisten erg ongelukkig waren... vanwege de geringe omzet. En dat terwijl ze een mega inkoop hadden gedaan... omwille van deze altijd o zo populaire dag... waarbij iedereen bloemen koopt voor één of meer mensen van wie ze houden. Want die omzetgroei en toename in verkoop is gegaan naar websites van bloemisten van wie de site wel goed smoelde op een mobiel apparaat. Een kort onderzoek naar een aantal bloemisten hier in Apeldoorn toonde namelijk een aantal potentiële problemen aan waarvan ik er een paar overduidelijk hier met je wil delen. De eerste waarneming. Sommige bloemisten stonden op een verkeerd adres vermeld omdat ze inmiddels waren verhuisd. Als tweede. Sommige bloemisten hadden geen contact gegeven zoals bijvoorbeeld een telefoonnummer in Google Plus Local. Als derde. Sommige bloemisten hadden een fantastisch mooie site, maar wel eentje die alleen in, in flash werkt. En dat, dat doet het niet op iPhones en iPads. Als vierde waren sommige sites gewoon niet goed te bekijken op mobiele apparaten. Ja, en als vijfde, sommige bloemisten stonden ook niet in Facebook nearby. En als zesde waarneming, vrijwel geen enkele bloemist was te vinden op Apple-kaarten. Samenvattend kunnen we stellen dat bloemisten nu iets minder dan een jaar hebben. Om hun online vertegenwoordiging te verbeteren, want anders zijn ze met de groeicijfers die ik zojuist melde volgend jaar echt de piezaang en dat is geen bloem. Nu gaat dit over bloemisten, maar is jouw site wel goed te bekijken op mobiel apparaat? Zijn je contactgegevens overal consistent en actueel? Zijn ze gemakkelijk te vinden op je site? Ben jij te vinden op Google Plus Local, op Facebook, Yelp en andere lokale of branche specifieke websites? Houd deze groeicijfers in de gaten en doe er je voordeel mee. Wacht niet te lang, want voordat je het weet gaan de mensen die eerst jouw vaste klanten waren naar je collega die zijn online zaakjes wel goed op orde heeft. Tussendoor even een leuk feitje om te weten. Google stuurt per maand honderdduizenden mails naar webmasters over hun website. 90% daarvan is gerelateerd aan black technieken. Dat zijn illegale trucs die webmasters uithalen om proberen hun positie in de zoekmachines te verbeteren. Mijn advies hierover is, blijf er ver van en blijf gewoon goede content produceren. Zorg ervoor dat je die content door middel van een goede content marketingstrategie onder de aandacht van je doelgroepen brengt en bouw zo je business. Op deze manier kan ik je garanderen dat je in ieder geval voor wat betreft je ranking in de zoekmachines het langst het volhouden dan je concurrenten die wel hun toevoer zoeken tot illegale praktijken. Eerder deze podcast had ik het al over het toelettend nou in de gaten houden van je website statistieken. Er zijn mensen die hebben apps op hun smartphone om gedurende de dag continu de voortgang van allerlei metrieken die ze willen weten over een website in de gaten te houden. Ook zijn er mensen die de hele dag de real-time rapportage van Google Analytics open hebben staan. Maar tenzij je in de aandelenmarkt zit, wat is je doel hiervan? Geeft het je een kick? Als je eerlijk bent, houdt het je dan niet van je werk af? Op de website van Search Engine Journal las ik een leuk artikel over de zeven meest voorkomende, zinloze en tijdverspillende SEO-activiteiten. Of vermeende SEO-activiteiten. Nummer 1. Elke dag je bezoekersaantallen bekijken. Dit doet vrijwel iedereen die net een nieuwe site lanceert of die sinds kort Google Analytics heeft geïnstalleerd. Maar het is veel beter je te concentreren op het bieden van goede en waardevolle content waardoor je die bezoekers langzaamaan kopers of zelfs in figuurlijke zin ambassadeurs voor jouw bedrijf of product of merk worden. Nummer 2. Backlinks kopen of sociale media aandacht. Het moet toch langzaamaan voor iedereen duidelijk zijn dat het geen zin meer heeft om 10.000 of 100.000 backlinks te kopen. Sterker nog, je loopt het grote risico dat dit een negatief effect heeft op je scores in de zoekmachines omdat je wordt afgestraft om dan terug te komen op je oude posities... door je aangerichte schade te herstellen... dat gaat je nog veel meer geld kosten. Er zijn zelfs gevallen bekend van bedrijven... die maar opnieuw zijn begonnen met een nieuwe domeinnaam... en een nieuwe website... nadat ze van een dergelijke koude kermis thuis waren gekomen. Nummer 3. Dichtheid van je trefwoorden meten en sturen. Een tijd geleden heb ik hier al over bericht. Kort gezegd komt het erop neer... dat je je content moet produceren voor mensen... en niet voor zoekmachines. Zoekmachines kopen nooit iets bij je... En zullen nooit iets bij je kopen. Mensen wel. Nummer 4. Nutteloze artikelen uploaden naar directories. Vrijwel alle artikelsites zijn amper meer te vinden in de zoekresultaten. Ook hechten zoekmachines geen waarde meer aan artikelen waarin links naar jouw site of sites staan vermeld. Dan op de vijfde plaats. Obsessief je posities in de gaten houden. Dit noemde ik al eerder. Vind rust in de wetenschap dat je waardevolle content produceert en dit op de juiste manier onder de aandacht van je doelgroep brengt. Deze strategie kost tijd, kost veel tijd, maar het zal je geleidelijk echt helpen met het versterken van je posities. Nummer 6. zogenaamde gespinden, of is het gesponnen, artikelen publiceren. Deze techniek heeft een aantal jaren gewerkt. Je schreef dan een artikel en ging alle woorden en zinnen iets herschrijven met andere bewoordingen en of synoniemen, et cetera. Deze artikelen publiceerde je dan ook weer met backlinks naar je eigen site of sites. Dit heeft geen zin meer, dus kun je het ook gewoon achterwege laten. Ook hier geld. Spendeer die tijd aan het nog beter maken van je waardevolle en originele content. En als nummer 7, probeer je site zo in te richten dat je maximale Patreon opbouwt. Een zogenaamde Patreon Sculpting. Google ziet dit soort acties en ook hiermee zit je zinloos je tijd te verdoen. Hiermee kom ik dan langzaamaan weer aan het einde van deze podcast.